Jan van den Putten met het NOS Journaal. Amerikaanse natuurbeschermers zijn boos over een Nederlandse subsidie voor biomassa, meldt het AD. Nederlandse energiebedrijven krijgen miljarden euro subsidie als ze biomassa, afkomstig van hout, bijstoken in hun kolencentrales. Bedrijven als RWE importeren geperste houtkorrels afkomstig uit Amerikaanse bossen, en krijgen daar subsidie voor. Volgens de Amerikaanse natuurbeschermers worden voor die houtkorrels ook oerbossen gekapt en gaat dat ten koste van de biodiversiteit. In de Chilense hoofdstad Santiago zijn gisteren een miljoen mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. Dat is het hoogste aantal sinds ruim een week geleden protesten uitbraken in het Zuid-Amerikaanse land. De betogers eisen dat de regering meer doet aan de ongelijkheid in het land en de hoge kosten van het levensonderhoud. Niet alleen in de Chileense hoofdstad gingen mensen de straat op, ook in andere steden werd geprotesteerd. In Japan zijn zeker tien mensen omgekomen door overstromingen en modderstromen. Ook worden er nog mensen vermist. Er viel gisteren in een halve dag net zoveel regen als normaal in een maand. Twee weken geleden kwamen in Japan ruim 70 mensen om toen er een orkaan over het land trok. Ook in Rotterdam heeft de Belastingdienst bij tientallen ouders onterecht de kinderopvangtoeslag stopgezet, melden Trouw en RTL Nieuws. De dienst ging ervan uit dat een Rotterdams gastouderbureau had gefraudeerd, maar dat bleek niet te kloppen. Eerder kwamen er al een soort, kwam er al een soort gelijkverhaal naar buiten over zo'n 300 ouders in Eindhoven. Het weer nog. Veel wind. Aan zee hard of stormachtig. Aan de kust zijn zware windstoten. Verder geregeld zon tot 16 tot 20 graden. Vanavond van het noordwesten uit regen. Morgen opklaringen en hooguit 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 Het is zaterdag 26 oktober 2019 en vanuit Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. We hebben een leuk programma vandaag en uh, we beginnen zo meteen met de heren van het Zandvoorts Mannenkoor, want uh, de dame die als eerste op de lijst stond, uh, die heeft zich wat verlaat. Dus we gaan beginnen zo met Ipe Brune en Fred Kuiters over het uh, najaarsconcert van het Zandvoorts Mannenkoor. Dan daarna uh, hopen we dat Astrid Soetmuller er weer is. En dat wij kunnen praten over uh, wat er allemaal gaat gebeuren bij het pluspunt. En uh, uiteraard ook over de blauwe tram. En dan eindigen we het eerste uur met Gilles Kok en Erik Koning. Want de genomineerden zijn bekend van de ondernemer van het jaar 2019. En er kan gestemd worden. En uh, nou, uh, ik zou zeggen tegen alle zantwoorders, dus ga vooral stemmen hierover. Dan hebben we nieuws en een kleine pauze. En dan Cor. In het uh, tweede uur. Daar komt Marjon Molenaar en Esther Paul. En dat gaat over de bijeenkomst Samen Zandvoort in de Blauwe Tram. En uh, daarna hebben we Donna Corbani. Die komt ook even iets vertellen over het open atelier op zondag 27 oktober. Dus dus morgen. En als laatste onderwerp hebben we Ernst Brokmeijer. En die gaat iets vertellen over het strandseizoen 2019. Hoe dat allemaal verlopen is. Nou, als eerste nummer hoorde natuurlijk de Barracuda Dreamin met Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. De techniek wordt vandaag gedaan door Thomas de Jong en Stef Westerburger. En de muziek was deze week samengesteld door Cor Draaier. De redactie was Gert van Kuiken en de eindredactie door Gerry Rutte. En de presentatie Irene de Jager. En uh, Cor Draaier, dankjewel Cor. Ja, goedemorgen Cor. Goedemorgen, goedemorgen Zandvoort. Maar we beginnen dus met de heren van het Zandvoorts Mannenkoor. Fred Kuiters en Ipe Brune. Goedemorgen heren. Fijn Goedemorgen. dat u er bent. Hallo. De, en Fred, dat je toch weer fris en fruitig hier bent uh, na het gezellige zangavond van gisteravond uh, die we hebben gehad bij uh, Het Wapen. Ja, nee, ik was er ook inderdaad. Dankjewel, dankjewel. Ik doe mijn best. Oh, je bent daarna nog naar de, Het Wapen geweest? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Laat dat worden. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik maak het nooit zo laat worden. Nee, ik ben een verstandig meisje geworden. Ja, nou is zangavond, ja. Ja. Helemaal leuk. Bij het krieken van de haan, hè? Ja. Ja. Maar goed, ja. het, uh, het najaarsconcert van het mannenkoor, uh, ja. Iepen. Ja. Het was tijd, hè, weer voor een concert. Nou, eindelijk wel, hè. Ja, jij zal het weten. Ja. Ja, toch? Zeker. Nee, uh, <coughs> ja, uh, We moesten helaas uh, in 2018 moesten we het concert afzeggen in verband met de ziekte van onze dirigent. Maar gelukkig gaat het goed met hem en uh, we gaan... Uh, Fris en vrolijk gaan we er tegenaan dit ja. jaar. Dus uh, 3 november is zover. En dan komen we met een heel mooi repertoire. Ja. ja. En solistes. Speciaal. Ja. Kun je er al wat over zeggen over die ja, solistes? Uh, ik heb wel meegenomen. We hebben in de eerste plaats hebben we dan uh, Emily uh, Bastens. Die uh, speelt op de harp. Oh, en die begeleidt bijzonder. ons ook. Dat is bijzonder. En dat niet alleen, maar daar komen er nog twee andere harppisten bij. Ja, twee leerlingen van haar. Twee leerlingen van haar. Hoe kom je nou aan een speelster? Ja. <laughs> die dat hebben we in Zandvoort? Of Kijk, je hebt goede bestuursleden bij ons. En dat ja. een stuk. Die hebben ook hun uh, voor: Connecties. En connecties. Ja. Ja, Want de ja. kleindochter van een van, van, van Teun. Van Teun van ja. de zaal. Bestuurslid. Ja. Die speelt harp. Ja. Hij brengt er wel eens naar de, de, de, de school toe. Of uh, waar het is dan. In Beverswijk geloof ik. In Beverswijk. Ja, die microfoon die heeft toch wel een kleine functie hier. Ja, inderdaad. Ja. Maar in dat, vandaar dat we dus uh, daaraan gekomen zijn. En zij is zeer bekend. Zij is, uh, ja, zij is een, een Nederlandse harpist. En werd door vier jaren al geraakt door de klank van de harp. Ja. Nou, het zit er nog steeds in. En uh, zij ja. volgt studies en dergelijke en geeft ook uh, geeft uh, lessen. Ja. Ja. Ik kan me herinneren dat wij bij het nieuwjaarsconcert ja. ook een harpist hebben gehad ooit, een uh, jong meisje. Een jong meisje, dat ja. klopt. Was, wie was dat? Het was Sarah. Die heet ook Sarah. Ja, ja. dat zou zomaar kunnen. We hebben nog een andere Sara ook. Ja, we hebben twee keer. Sara's. <himagines> ja. Inderdaad. Ik, ik kan me herinneren dat dat echt heel erg mooi klonk ja, Want absoluut. Die kerk heeft natuurlijk een prachtige akoestiek. Ja, ja. Ja. En een harp is natuurlijk ook een, een instrument die dat nodig heeft. Khoek die die ja. een, zeg maar, ruimte ja. nodig heeft om, ja. Ja. om mooi geluid ja. Ja. Ja, te ja. creëren. Geef dus het geeft dus al wat volume en zeker drie harpen bij elkaar. Dus we verwachten dat het heel mooi wordt. Nou, je bent er ook bij hoor, absoluut. Ja, je bent er ook bij. Ja, natuurlijk ben ik erbij. Nou, zou we nog wel wat hulp troepen <laughs> wat heb je nog meer als hulptroep? Nou, twee, als als, uh, twee uh... kinderen op de piano. Oh. Uh, uh, nou, wat heet kinderen? 14 en 12 inmiddels. Ja. is uh, Bo Starmburg, 12 jaar. En Sarah Kok, 14 jaar. Die uh, ook al wat nummers van ons gaan begeleiden. Zelf en zelf wat spelen. Nou, ze dus hebben nog één van de leden van het mannenkoor... die, uh, die op, op één lied uh, op een trom begeleidt. Een djembe. Hallo? Oh. Ja, daar hebben we een bepaald ritme voor nodig. En dat, uh, nou, die, die leeft zich dan uit op de trom. Uh, erg leuk, zul je merken. Is het uh, lied Home is dat van, uh, van Dotan. Oh ja. Heel? Nou, dat gaat heel mooi. En we hebben natuurlijk onze vaste pianist, Joep van der Winden. Uiteraard. Ja, ja, ja. Die, doet, uh, die doet mee. En, uh, nou, en, en misschien komt er zo nog wel iemand spontaan binnen, binnenvallen met een... Uh, je weet het we maar nooit. Met, met begeleiding, nee, nee, nee. nee. Je weet, oh, dat het zou kunnen zo er kunnen nog verrassende ja. dingen ja, gebeuren. kunnen zijn. Verrassing. Niet alles is bekend wat er gaat uh, gebeuren. Ja. Nee, nee, nee, nee. nee, nou, nee. Niet alles zomaar. is bekend, dus is er is een verrassing bij, hè? Ja, ja. ja inderdaad. Een verrassingsoptreden. Ja, ja, ja, ja, absoluut. Maar, Iep, als ik nou uh, even kijk naar jullie website, dan staan natuurlijk ja. alle leden daarop. Maar dat zijn er nogal wat. <laughs> Uh, het dunt wel uit. Het dunt wel uit. Er is wel behoefte aan nieuwe leden. Er is absoluut ja. behoefte aan nieuwe leden. Ik bedoel, uh, ja, dat was ja. mijn volgende vraag. Juist. <laughs> <laughs> nee, wij zijn, kijk, we worden allemaal een dag jouwer. Uh, ja. Gelukkig is er pas weer een nieuw lid bijgekomen. Ja. En uh, die jongen is een jaar of uh, 38, ontzettend enthousiast. Nou. En hij heeft nog nooit gezongen. Nou, hij zingt lekker als een vogeltje mee. Gewoon. Ja. En dat is het punt. Het, het, het punt is gewoon, denken wij persoonlijk, we hebben al zoveel uh, gedaan om, om mensen te krijgen, mannen te krijgen. Dus het is nog steeds die drempel die je doet. Ja, Ga nou eens mee met iemand. Ga nou eens met een, een, een, een vriend van je mee. Of met een broer van je mee. Ik heb in de tijd ik, uh, drie broers op het koor zitten. Nou, die had ik meegenomen. En nou, er is gelukkig nog eentje is erover. Die, uh, die zingt nog steeds. Die andere, die... Uh, die, die is er dan afgegaan. Maar zo moet je het doen. Ja. Meenemen en proef nou die sfeer. Hoe gezellig het gaan is. Eens even. En de ja, gezelligheid. Het is gewoon een gezellige groep. Ja. En ja, we, we zingen tot ja, allerlei verschillende liederen in verschillende talen. repertoire ook. Ze kunnen alles van, van muziek aflezen. De teksten staan erop. Dus dat, in alle rust kunnen ze dat leren. Ja, ik kan maar het is ook vooral voelt. Nee, Maar, dat nee, maar hoeft ik ook, ook niet. Maar ik zing wel. Nee, want er zijn heel veel Nederlandse liedjes die je kent. Die kun je zo ja. meezingen, noem maar Droomland of zo. Kun je zo meezingen. Weet je misschien niet precies de tekst, maar de melodie wel. Ja. Nou, En dat komt omdat je dat een aantal keer hebt gehoord. En dat geldt natuurlijk ook voor de liedjes die wij zingen. Je zijn er misschien wat minder bekend. Maar als je ze tien keer hebt gezongen of gehoord, dan zijn ze ineens wel bekend. En dan blijkt het ook nog ontzettend leuk te zijn om dan wat, uh, wat nieuws te leren. En dan samen met uh, een met stel andere mannen dat uh, tegen horen te brengen. Ja, want dat is voor mij ook een beetje de drempel. Hè? Van, ja. ja. verplaats ja. me even in mensen die dan uh, ja, niet een koor zingen. Ja. Van, ja, ik, ja, Ik denk dat ik niet kan zingen. Ja, dat denk je. Ja. En is niet nou, zo. En hebben jullie wij... hebben daarvoor een, een stembevrijder, zag ik op de website. Uh, ja. En die. Uh, ja, Jan Korti is dat. Rie? Jan Korti staat hier. Op de website? Ja, ik kan niet zingen. En volgens stembevrijder Jan Korti ja. is het een wijdverbreid misverstand dat het ja. een waardigheid ah, is ja, dat ja, sommigen ja, ja, ja, wel hebben ja. en ja. anderen ja. niet kunnen aanleren. Ja, ja. ja. Nee, dat, dat, dat, dat is al heel veel mensen. En dat, dat is dan ook weer die drempel waar je het ook al over heeft. Dan uh, men denkt: van ja, maar ik moet heel goed kunnen zingen, hè, want, want anders past dat niet. Dus wat, echt, ja. en, dat, en dat is niet zo. Dat is niet zo. Als je, je, je, dus je bij één zichzelf, groep zit, natuurlijk. Hij, he, bij een bepaalde een, nou ja, toongroep om, zit. He, je, je hoeft geen solo te zingen. Maar mensen zingen gemiddeld genomen gewoon veel beter dan ze zelf denken. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Je hoeft niet van heel hoog naar heel laag. Dat, dat hoeft niet, je zingt dat wat bij je stem past. En dat, dat, dat valt reuze mee. Ja. Ik, ik kan ook geen noten lezen Cor, maar wat, wat je wel kunt aanleren is... als je een eerste noot krijgt op het papier... Ja, ja. en je ziet dat hij een bepaalde uh, lijn maakt... dan weet je dat je een toontje hoger moet. En, ja, moment, weet oh, je, dat, ja, dat is ja. wat je doet, of ja. dat er een pauze in zit... Nou, dat kan iedereen leren. Ja. Ook al kun je Zeker. geen noten lezen. Dus voor de luisteraars die nu luisteren, die denken van nou, dat lijkt me toch wel leuk. Ja, ja. En dan zijn ze welkom ja. bij het soms Ja, dan ze naar het concert komen het en dan spreek je iemand ja. aan daar van ja, het koor. Ja. ja. En dan, uh... nou, het gekke is dat uh, uh, een tijdje geleden of bij een andere concert, bij vorige concerten. Uh, hadden we zoveel, uh, bij het laatste lied zoveel mannen uitgenodigd. Om, uh, om mee te zingen het laatste lied. Nou, er, er stonden meteen uh, al die kerels een stuk. Of de, nou, ik dacht wel dertig. Mm. die kwamen op het podium en die gingen lekker meezingen. Ja. Dus wij dachten bij onszelf: van nou, daar zit vast wel wat bij. wat, uh, wat dan bij ons op, op zo'n zo zo repetitieavond ja. verschijnt. Nobody. Nobody. <laughs> Nobody. <laughs> niemand voorkomen. Nee. <laughs> nee. Nou, maar, maar goed. goed, als je dat dan nu weet en ja. je weet dat dat ja. gebeurd is, dan moet je misschien toch het op een iets andere manier benaderen. Als ze ja. inderdaad ja, je als je gelijk. dat weer laat doen. Maar, maar, we hebben zoveel dingen al gedaan. maar we, we blijven doorzetten, het ja, dat te We hebben gevolgd. 3000 folters over heel Zandvoort <laughs> ja, heen. Ja, ja. In, in de Heemsteedse courant W.E. in de tijd. Ja. 3000 over heel Zandvoort en Bentveld heen. Niemand. Nobody. <laughs> maar ondanks dat komen er toch steeds nieuwe leden bij. Jawel, jawel. Ja, we hebben nog steeds 40 leden. Ja. En als je ervan uitgaat, een mannenkoor 40 leden in een, in een plaats waar ja, ze mensen wonen. Niet slecht. Al, niet eens. Ja. Nou ja, nou ja goed, maar goed. Maar inclusief alle kinderen. Dan is dat in verhouding ten opzichte van andere plaatsen met een groter uh, inwonersaantal. Is dat een heel groot koor. Ja. Ja. Dus relatief zijn we, zijn we heel groot. En 40 leden is prachtig. En ja. Ja, we streven richting de 50. Dus, luisteraars, kom zingen. We nou, zijn maar het enige mannenkoor, in mannenkoor hier in Zandvoort. Ja. Ja. Je hebt verder geen mannenkoor. Nee. Nee. wel Welgemengde koren, maar geen mannen. Wel Welgemengde koren, nee. dames en heren. Maar goed, en jullie en hebben en op dinsdagavond, ja, uh, repeteren jullie, ja, ja. in de blauwe tram. Yes. Ik weet uit betrouwbare bron dat het altijd heel gezellig is. En uh, ik, ik weet ook dat er uh, regelmatig iemand jarig is. En dan wordt er gezellig getrakteerd op bitterballen, ja, ja, ja. heb ik ook begrepen. Dus we doen we doen er van alles samen. Ja. Feestelijk toegezongen. Feestelijk toegezongen. Ja, het, is, het is vooral een, een, gezellige, een gezellige club ja. en, dat, uh, en dat moet het ook zijn. Gewoon de ja, plezier een van, de van de avond, avond zijn, uit, waarbij waar ja, ja, waar je zingt. Dat, dat staat voorop. Ja. Ja. En uh, het, het is niet een heel streng koor waarbij uh, stemeisen worden gesteld. dat, dat uh, wel, nee, dat, is niet, dat is niet de doelstelling niet. van het koor. Absoluut niet. Ja, maar komt er dan wel, als iemand nou komt... Uh, ga je, dan wordt er wel gekeken van wat heeft deze persoon voor een stem. Ja, dan ja, ja. wordt er eerst een stemtest gedaan om vast te stellen. Waar hoor je bij? moeten ja. zijn. Ja. Dus ja, je, je kan een, een tenor niet de bij de bas tenoor. stoppen, natuurlijk. Nee, dan heb je een worden. probleem. Ze en... wist van mij ook niet. Maar ja. nee. stemtest bracht niks op. Maar uiteindelijk toch maar bas geworden. Dat yeah. is het laatste wat je kan doen. <laughs> nee, toen ik erop de kwam, ja. Twintig jaar geleden, geloof ik. Uh, Was ik eerst het noor En ja, op een gegeven moment zakte ik af. Ah, met mijn, ja, mijn tweede Noor zingen. En op laatst zat ik bij de Zit, Bassen. Bij de bassen. ja. Maar ik denk dat ik ook bij de Bassen terecht zou Jij komen. Jij hebt ook mee. een prachtige, mooie, zware stem. Ja. Wel, Hij ja, zou als tenor goed mee kunnen. Ja. Ja, nee, ik, heb een, ik, ik heb ook als tenor gezongen. De, de, de oude ja, ja, Ambo-koor, wat er op de toekomst Daar ben ik toen bij gaan zingen. Omdat ik dacht, van ja, weet je, dat heeft dan zo'n stoffige imago. Ik laat zien dat het helemaal niet waar is. Nee. Dus toen zat ik inderdaad bij de tenoren. En het waren voornamelijk waren dat mannen. Nou, dat was een supergezellige groep. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Prachtig, joh. Maar uh, repertoire is ook mooi. Ik weet niet ja, of jullie het uh, uh, doorgenomen hebben. Nee, nou, mag nee, ik, maar ik het even kijken? even kijken, hoor. Even kijken. Ik, ja, ja, ik, heb ik zie het gezien? Jullie, uh... ik het ja, dat, het Gloria is natuurlijk sowieso prachtig. Oh, man. <laughs> no Man is an Island. Een van jullie prachtige nummers. Ja, Zeker, You ja. Raise Me Up. Ja, we hebben is, wat nieuw en ja. oud uh, gemixt. Ja. Nee, dat ziet er goed uit. Echt? Ja, zeker. Absoluut. Ja, het nummer van Cat Stevens, Morning Has Broken. Dat vind ik een heel mooi nummer. Is ook een mooi nummer, absoluut. Ja. Ja. Nou ja, het is inderdaad een mooie mix van uh, wat uh, klassieke nummers en uh, wat ja. uh, moderne ja. nummers ja. ook uh, erbij. Dus, uh... En ook wel leuk dat die, dat die, dat die kinderen die, van, hè, dat be ons begeleiden ja. met de piano. Joh, dat vinden ze prachtig, man. Ja. Je geeft de jeugd toch een, een beetje ook de toekomst. Poes, ja, ja. Hè? ja dat, is, dat is prachtig. En, en, en, dat ook en te doen. zowel de beide... Ja jonge pianisten als het uh, harp trio spelen ook zelf nog solo een stukje. Ook nog. Voor de afwisseling. Ja. Nou, hartstikke goed. Nou, nog een zon. keer de datum. Uh, 3 november zondag. 3 november zondag. Dus en, dat is uh, volgende week zondag. Yes, Volgend weekend. Yes. En de kerk gaat open om twee uur. Ja. En om half drie beginnen we. En, en je kunt kaart kopen nu nog. Nog steeds bij Tromp. Maar je kunt bij de ingang ook nog betalen. Bij de ingang ook. Dus, ja. verder. En bij Boekhanger Bruna. Bij en Bruna en bij... En de notenwinkel van Zandvoort. Uh, Zandvoort. Uh, ja, bij Hans Noot, Hans noot, is, noot het, uh, ja, is het... Maandag ja, weer is. Ook weer. Ja. Nou, uh, heel veel succes en ik nou, zeg tot 2 wel. november, want ik uh, ben er uiteraard, uh, ben ik erbij. Nou, ja, dus. Nog even toegevoegd aan het hele verhaal. Even, jullie hebben natuurlijk een website, ja. heel makkelijk te onthouden, ja. zandvoortsmannencoor.nl Juist, ja. En daarop staat alle informatie en ook ja. heeft heel contacten. Voor, mocht er toch iemand zijn die denkt van nou, nou kan zo, daar wil ik mee zingen. Dat is juist het grappige op die website ook. Ze kunnen rechtstreeks met mij communiceren. Ja, dat is je kan Zo een mailtje sturen naar de secretaris. Daar, daar is die, die, die, die nieuwe knaap ook afgekomen. Die ja. heeft mij een mailtje gestuurd via de website. Nou, die nou, zag geen ja. een stoffige website, maar een leuke Een leuke, frisse website. Je nou, ja. ja. moet goed bijgehouden ook. En iedereen is altijd welkom die een keertje wil luisteren. Nou, wat, wat, wat is het? Is het wat voor mij? Ja. Gewoon dinsdagavond, 8 uur. Eerst even aan de bar bij Appie. Ja. En daarna, luister, kopje koffie. Want kop ja, dan dan Appie gaat weg, hoor ik. Ja. Ja, ja, Appie gaat weg. Nou, daar gaan we het nog wel over hebben. Daar heen. hebben jullie straks nog wel een keer over. Ja, dat nee? denk ik ook oh, okay. Nou, dankjewel nou. voor jullie komst. En, ja, jullie en gaan graag gaan we tot de wel. volgende keer. Wij gaan luisteren naar Davina Michel. Skyward. Ah, die. Daar ik Sleepin' please, independent on her knees, there's more to her Free as to be, till the queen will disagree, there's Uh, na dit heerlijke liedje gaan wij toch maar vast de agenda even een beetje doornemen Cor want onze volgende gast uh, is er nog niet ik vraag nog over of die wel komt ja, <laughs> die was als eerste ja dat klopt uh, in ieder geval uh, hebben we de expositie Wonderkamer in het Zandvoorts Museum en die loopt nog tot volgend jaar juni, 23 juni dus uh, het is een hele leuke expositie het is wel grappig gemaakt uh, daar ja, dan is er nog tot en met 3 november de expositie van het uh, historische Grand Prix in het Zandvoorsmuseum. Jan Flinterman en Dries van der Loft hebben het uh, uh, onder andere mede samengesteld. En het gaat over de eerste Nederlandse Formule 1 coureurs. Dat is tot en met 3 november. Dat is binnenkort dus afgelopen. En dat is zeer zeker de moeite waard. Want ja. het is natuurlijk heel actueel. Hè? De historische Grand Prix en de Grand Prix zelf. Vergunningen zijn trouwens verleend gisteren door de provincie. Dus. Ja, voorhand. Op uh, Nee, want ze waren al begonnen. Definitief. Ja, ja, ja, ja. Met goedkeuring van de provincie. Van de provincie. En nu zijn ja. alle vergunningen dus rond. Dus dat, ja. uh, dat hele gezeur nou daar ja, dat is nu ja, ook ja, over. is klaar. Goed, dan uh, uh, Zandvoort Goes Wild. Dat is de hele maand oktober. Dat is dus tot en met 31 oktober. Ja, nog een paar dagen. Ja, nog een paar dagen. Er zijn diverse activiteiten. Onder andere een publieksavond sterrenwacht. Wildwater raften. Expositie. Expeditie Robinson, etc. En uh, voor meer informatie kunt u kijken op www.zandvoortgoeswild.nl En uh, daar ziet u nog wat er uh, tot uh, aanstaande woensdag is. het Of donderdag uh, nog te zien is daar. Ja. Of mee te maken, moet ik zeggen. Nou, 26 oktober, dat is dus vandaag, is de tiende editie van het Open Kampioenschap Garnalenpellen bij Talassa. Dat begint vanmiddag om vier uur. Ja. Um, ik heb begrepen dat... Uh... Er heel wat mensen van buiten Zandvoort inmiddels komen die ja. willen meedoen met het uh, kampioenschap. Ja, nou ja, het is ook een open kampioenschap. Hè, dus inderdaad, iedereen kan zich aanmelden. Ja. Ik heb begrepen dat als je dat zou willen, dat je alsnog uh, je kunt aanmelden bij Telassa om uh, mee te doen. Het is uh, altijd een hele gezellige bedoeling ja. daar. Ja. Uh, alles wat gepeld wordt, dat wordt uh, daarna verwerkt tot een lekker hapje. En dat uh, wordt dan opgegeten door de mensen die daar zitten als. Uh, Toe, als toekijker zeg maar, van het uh, kampioenschap. Nou Daar en, ben uh, ik wel voor, dat het opeten ja, dat vind ik ja, een goed idee, dat u, maar nou, pellen, hoe vers, ik heb daar zo'n hekel aan. Hoe, ver, hoe vers wil je het hebben? Hè? Het wordt gepeld en het wordt gelijk verwerkt tot een lekker hapje. En dat uh, kunnen we gerust al, uh, overlaten aan de dames ja. en heren van het Talassa. Uh, Kijk, die, die kleine garnaties kan ik niet zo goed pellen, maar die, die grote gammas dat gaat me dat nog Dat wel gaat makkelijk. Ja, je handen zijn iets te groot voor die... Uh, vingers. Ja, maar dat is onzin hoor, maar dat ga ik je nog wel een keer uitleggen dat dat onzin is. Goed. Dan hebben we op 27 oktober uh, muziek op de zondagmiddag met Onno van Dijk en zijn leerlingen. En dat is op de Oosterparkstraat nummer 44. En dat begint ook om 4 uur. Ja, er was een klein foutje over de wapenzangers uh, meezingavond in het Wapen van Zandvoort. Dat was gisteravond dus. En dat is niet volgende week, want het is altijd op de laatste vrijdag van de maand. Dat was gisteren. En dan is er woensdag de voorvertoning van de film Troebel in de bioscoop Circus Zandvoort. En dat begint op half acht. Ja, dat schijnt een heel aangrijpende film te zijn. Een uh, afstudeeropdracht van iemand en dat is een, een, een nominatie film geworden. Ja. Nou, ik uh, denk dat ik als ik woensdagavond uh, niets anders heb, dat ik daar maar naartoe ga om te kijken. Ja. Uh, dan op 31 oktober de regenboogbordel voor jong en oud in het wapen van Zandvoort en dat begint om half zes en dat duurt tot half acht. Ja, en dan 1 november, dan is de lichtjesavond weer op de Algemene Begaafplaats op de Tollerstraat in Zandvoort. En dat begint om 7 uur en dat duurt tot half 9. Dat is een jaarlijks terugkerend uh, ding en uh, ik moet zeggen dat is voor heel veel mensen geeft dat uh, een troost. Dus. Ja, het is echt prachtig. Ja. Als je dat dan ziet, ook die, uh, die uh, foto's die er dan uh, ja. hier en daar uh, verschijnen. En dan is, het dan, dan is het ook al donker, hè? want de tijd gaat vanavond ja. natuurlijk een uur terug... Of een uur vooruit? Ik weet, het nooit. Weet jij het? Uh, de tijd gaat vooruit, want als ja, het teruggaat, precies. kan je. Ja, dan, dan zou het langer licht blijven. Van de, nee. Zon. Precies. Goed. Nou de. 3 november is er het uh, najaarsconcert uh, van het Zandvoorsmannenkoor, die zijn uh, net geweest in de Agatha-kerk. De aanvang daarvan is om half uh, drie. Precies. En op 17 november is de Classic Concerts Symfonie Orkest Haarlem in de Protestantse kerk. Ja, dat is altijd weer een heel bijzonder uh, uh, gebeuren. Zo'n orkest daar in die kerk, en, en ook daar is de akoestiek echt mooi Ja. En het orkest, dat, dat, is, een, uh, ja, dat, dat is wat. Dat Dan is moet je wel wat. Je moet toch eens nadenken dat 50 jaar geleden was dit gewoon ondenkbaar: hè? dat er ja. een orkest daarop. Dat de muziek in een kerk zou. Uh, ja, iets, iets uh, commercieels. En, nou en, en de akoestiek is zo mooi. Ja. Op 23 november is er Zandvoort 500 race op het circuitpark, uiteraard. En op 24 november de Troje Trilogy. De toneel- en zang. Tokodrama Amsterdam en dat is in theater De Krocht en de aanvang daarvan is om half vier. Je ziet ook dat er steeds meer toneelverenigingen en theatervoorstellingen ja, hier naartoe komen. naar Zandvoort ja. komen omdat die akoestiek in die oude kerk zo goed is. Ja, dat klopt. Ja. En dat is, dat is heel leuk. Ze hebben het ineens ontdekt. Het is vorig jaar begonnen. En er komen er steeds meer. Nou, dat is wel heel leuk. Nou ja, goed. Kijk maar naar de jazz die op de krocht altijd... Ja. Uh, de, ze nemen ze De, de jazzmuzikanten die komen graag spelen hier. En ja, ze is nemen toch daar hun albums op. Ja, nou, hoe mooi is dat. Dan is er 30 november. Komt Mark Endhoven en zijn live orkest in het Theater de Krocht. En dat is ook aanvang 8 uur. Maar daar zullen we het nog wel de volgende keren nog wel aan herinneren. Herinneren. Ook Mark vindt de akoestiek fantastisch. Ja, dat klopt. En uh, ik ben één keer bij zijn uh, concert geweest. En uh, ja, dat klinkt inderdaad uh, heel erg mooi. Maar goed, uh, ik denk dat wij... Uh, Gilles is er al. Mo misschien dat Gilles alvast hier naartoe kan komen. Als hij daar uh, tijd en ruimte voor heeft met zijn kopje thee. Nou, nou, we Krijgen wij eerst, uh, nog, uh, Erik? We gaan eerst een muziekje draaien ja. uiteraard. Hè? Dat, uh, door jou, uitgezocht. Wat gaan we horen? Uh, dan moet ik even zeggen, Voor mij is het secret van uh, Orchestra Manoeuvres in the Dark. En dat ja. heeft alles te maken met het onderwerp. Het is helemaal ja, geheim en dat gaan we zo weer openmaken. En dat horen we. Oh, je hebt wat recht te zetten. Ja, ik heb wat recht te zetten over de zomertijd en de wintertijd. Ja. Ik heb het net verkeerd uitgelegd. Uh, de komende nacht gaat dus de wintertijd in. Maar de vraag is altijd, kunnen we nou een uur langer of korter slapen? Ja. Nou, de klok wordt dus vannacht om drie uur een uur achteruit gezet. Ja. Het gaat dus naar twee uur. En heb ik even zitten te kijken, want ik had zoiets van, ja, euh, nou word ik gecorrigeerd en ik heb iets gezegd wat hier klopt. Nou, Je 19... hebt dat al gevonden bij de libellen, hè? de ja, site de li van de libellen, het is, het is dat is wel heel, heel bijzonder. Dat een hele mooie uitleg en, uh, ja. en daar uh, doe ik nu even uit mijn hoofd een uittrekseltje uh, uit. In 1977 is de zomertijd ingevoerd en dat was vanwege de oliecrisis. En uh, dat had te maken met dat het heel lang licht werd. En, uh, of heel lang licht bleef. En als we dan al een ander uur later zouden beginnen, zouden we energie besparen. Yeah. En dat was de reden erachter. No. En het loopt al uh, sinds 1907. Uh, en dus in Engeland is dat uh, begonnen. En het is allemaal... Niet, uh, wordt het in overeenstemming met elkaar? Maar sinds we dus in de Europese gemeenschap zitten, yeah. is dat dus... Wel. En met sommige dingen is het wel Europese gemeenschap gelijk. En bij anderen helemaal niet. Dus daar ja. dan heb ik mijn, mijn twijfels nog wel over, over ja. die Europese gemeenschap. Nou, de totale zomertijd duurt zeven maanden. En de wintertijd duurt maar vijf maanden. En er zijn zeventig landen in de wereld die zomer- en wintertijd hanteren. En sommige ja. mensen worden er helemaal gek van. Want hun bioritme ja. gaat helemaal... Ja, er zijn mensen die er daar gewoon een helemaal maand last open. van hebben. Om dat weer een beetje op orde te krijgen. Dus, nou. dus concluderend... Ja. De klok gaat een uur terug. Achteruit. Dat betekent dus dat je een uur langer kan slapen. Hè? Of zie ik dat verkeerd? Ik kan een uur langer in de kroeg zitten. Oh ja. Nou ja goed. Het is mijn... <laughs> je mijn... je mijn... moet het positief, positief zien. Maar goed. Bij ons uh, zitten ondertussen Erik. Uh... Sorry. Even op mijn lijstje kijken. Erik Koning en uh, Gilles Kok van uh... ja, het ondernemersgala. Waar de genomineerden van uh, bekendgemaakt zijn. En men kan gaan stemmen. Klopt. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe, hoe, Goedemorgen. kun je me een beetje uitleggen hoe dat werkt? Ik bedoel, uh, die genomineerden die worden aangereikt uh, of aangemeld door mensen, hè, dus door bewoners van het dorp die zeggen van, nou, die vind ik gewoon een prachtige ondernemer en uh, die verdient het om een prijs te krijgen. Ja, het is een hele lokale ondernemersprijs inderdaad voor de Zandvoortse ondernemers. Uh, en die kunnen genomineerd worden door uh, hun eigen klanditie eigenlijk uh, nee. vooral. Dus uh, de Zandvoorters hebben de afgelopen weken kunnen, uh, suggesties kunnen aandragen van... nou, ik vind dat bedrijf zo'n mooi bedrijf met een reden erbij. Hè, dus uh, graag een korte toelichting hebben we gevraagd. Um, en dan konden ze een bedrijf nomineren of, uh, of zelfs meerdere, want er zijn drie categorieën. Ja. Um, en het is uh, nou, veelvuldig veel gedaan... En uh, er zijn dus heel veel bedrijven op de lijst de, de voorlopige lijst gekomen. En uh, de organisatie uh, moet dat dan terugbrengen naar uh, drie keer drie. drie. Er zijn drie categorieën. Categorie, ja. En drie per categorie. En uh, die zijn dus nu van de week uh, vastgesteld. En daar kan nu volop op gestemd worden. Ja. Maar iedereen is volop het lobbyen. Dat, dat, dat mogen duidelijk zijn. Dat is ook niet erg. Hè? Dat, dat mag. Uh, nee, dat mag. Ja. Ja. ja, nee, dat is juist afgelopen jaren is dat ontstaan. Uh, in het begin was dat, speelde dat eigenlijk helemaal niet. Maar een aantal ondernemers, een aantal jaar geleden, zijn daarmee begonnen. Briefjes uitdelen, de, de stembriefjes uit de krant kopiëren. En ja. eigenlijk zien we nu dat bijna alle ondernemers uh, dat doen. Ja. En ja, dus is ook het aantal stemmen wat binnenkomt dus echt ontzettend hoog. Ja. we zijn nu een paar dagen onderweg en ik heb net nog eventjes in de mailbox gekeken maar er zijn nu al ruim 800 mails met één of meerdere stemmen. kijk, dus je gaat nu ik. al door dik duizend stemmen in ja, dat drie is een vier dagen. dacht taak om het allemaal uit te zoeken. dat is correct, ja. maar ze kunnen natuurlijk ook stemmen op uh, Gilles, want die is ook ondernemer. Uh, die organiseert het wel, maar. Ik, ja, dat klopt. Uh, ik ben niet uh, aangedragen als uh, kandidaat. Dus uh, oh, okay. ik ben ook niet in de eindronde beland. Ja, okay. <laughs> als Zandvoortse uh, okay. En dat lijkt me ook goed hoor. Ja. Want het is vreemd als je als organisator zelf uh, genomineerd wordt. Ja. Ja, het is me wel eens gevraagd. Maar, een stukje ja. waardering hè. Ja, en aan deze kant een stukje bescheidenheid misschien. Maar ja, ja, ja. laten we het zo ja, houden. Daar doe je wel. Ja. Um, maar de, de, de, de categorieën van... Is het is dan niet zo dat als, als bijvoorbeeld een bedrijf niet zo heel veel klanten heeft. Maar bijvoorbeeld wel... Uh, ja, ...goed is? Dat hij dan minder snel een nominatie krijgt... ...dan een winkel... ...die klanten heeft? Uh, nou ja, Er wordt, er wordt uh, nu volop gestemd... ...door uh, alle Zandvoorters... ...maar er is ook nog een vakjury... ...en daar kunnen we straks wel wat meer over vertellen... Uh, ...maar dat betekent ook al in het voortraject... ...dus voordat je genomineerd wordt... ...worden er heel veel bedrijven aangedragen... Ja. Uh, ...door lokale mensen... Uh, en het, sommige uh, lobbyen daar al in. Dus er komen er echt tientallen of honderden stemmen van één specifiek bedrijf. Nou, die heeft een vaste achterban gemobiliseerd. Hè, van, ja, ja, ja. Zet mij, dus dat is hartstikke mooi. Uh, maar er zitten ook uh, mensen in, of, uh, ondernemers in de eindronde die maar één of twee keer genomineerd zijn. Uh, dus dat wordt door de organisatie wordt dat ook uh, uh, uh, bekeken. Van, uh, hoe zit een ondernemer in elkaar? Uh, hoe lang heeft, is hij al in Zandvoort? Uh, doet hij meer dan alleen maar zijn eigen toko? Ja, precies. Uh, wat is de, uh, een beetje de inschatting qua kwaliteit. En dan zitten wij niet op de stoel van een jury. Want die gaat straks uiteindelijk zijn eigen oordeel vellen. Alleen proberen we wel uh, iedereen een kans te geven. En niet alleen maar degene die uh, uh, toevallig een hele grote achterban mobiliseert. Ja. Dat die dan sowieso de eindronde haalt. En een ander die maar door één of twee mensen genomen, of aangedragen wordt. Uh, maar wel een heel mooi bedrijf heeft. Uh, dat die nooit kans zou krijgen. Dus uh, nou ja, daar, daar, daar is de organisatie voor om dat een beetje in balans te brengen. En uh, zo is deze lijst ook ontstaan. En uh, we hebben elk jaar weer een nieuwe verkiezingen. Dus... Uh, we zitten ja, al je in het, het zoveelste jaar. Dus de zes, zevende editie in deze vorm. Ja. Ja, Maal negen ondernemers uh, per jaar. dus uh, uh, ja. Uiteindelijk prettig. komt iedereen wel een keer aan bod, denk ik. ja, <laughs> ja. Ah, ja. ja, ik, ja. ik weet ook wat het... Uh, nou ja, niet persoonlijk, maar uh, wat het doet zeg maar, met degene die dat uiteindelijk is geworden. Die ondernemer van het jaar is geworden. Die een prachtig beeld uh, mee naar huis ja. krijgt. Uh, dat, is, dat is wel een wisselbeker. Hè? Ja, Vindt de, dat, de is een wisseltrofee. Precies, een wisseltrofee. Die gaat dan weer terug. Er zijn ook winnaars die... Um, uh, als replica nabestellen, want die zijn er zo trots op. En die willen hem graag in de zaak laten staan na het ja. ene jaar. Ja. Wanneer ze hem weer moeten. In. Dus dat is hartstikke mooi. Dat, dat geeft al aan wat jij wil zeggen. Ja. Hoezeer men uh, trots is op de titel als Tuurlijk. je hem kan winnen. Bedoel, stel je voor dat zoveel mensen op jou stemmen en uh, jou waarderen als uh, voor wie je bent hè, als bedrijf. Dan is dat natuurlijk prachtig. Dat is natuurlijk, uh... nou, het is een mooie stimulans. En het geeft ook aan dat je dus blijkbaar goed bent, uh, bezig bent met je bedrijf. Want je, ja. Uh, ja, anders win je niet. Nee, dat is waar. Nou, het zijn niet de minsten inderdaad die genomineerd zijn bij de horeca Café Het Zand, uh, Noble Tree Café, dat is het nieuwe café op het hoekje bij het Raadhuisplein. En dan de Siso Lounge uh, Sushi Restaurant, Nou, dat zijn natuurlijk geen kleine uh, mensen, geen kleine bedrijven. Uh, ABC en meer retail uh, in de Haltestraat, de Dierenwinkel en de Sea optiek Dat zijn natuurlijk ook al bedrijven. Ja. die. Uh, en je ziet het, hè, dat, het, het is niet alleen maar uh, al hele oude bedrijven. Want die Noble Tree is natuurlijk net geopend. Ja. Ja, het is, ja. uh, en toch een nominatie gekregen. Ja. Ja, nou, zeker. Dat, is, ja. uh, dat is een mooie opsteken. Het feit dat je genomineerd wordt, lijkt me voor dat bedrijf al een prachtige opsteken. Nou, het is leuk om te vermelden inderdaad. Hè. Er, zijn dat er zitten bedrijven die misschien maar één uh, voordracht, één nominatie... Stemmen, maar bij Nobeltree viel het wel op. Dat die ook al heel veel nominatiestemmen had. Dus heel veel mensen hebben die aangedragen. Als mogelijke kandidaat voor de eindronde. Ja. En het is ook inderdaad gewoon een, een aanwinst voor Zandvoort. En een prachtige zaak. Ja zeker. Ja. Het is, het is een, een, een prachtig punt geworden. Ja. En hoe ook er gemopperd is door zoveel mensen. over he, Toen dat gerealiseerd ging worden. Kan je ja. toch wel stellen dat het hele gebouw. Een, een prachtig stukje Zandvoort is geworden. Zeker. Het past in. in in, uh, in het geheel. En, uh, ja, ik, ik vind het uh, persoonlijk. Is dat natuurlijk nu de rest van eh, het plein nee. nog. Sorry? Nu de rest van het plein nog. Ja, nee, natuurlijk. <laughs> er, moet, er moet nog wel wat gebeuren. Ja, het is, het is nog, meer, het is nog is niet problemen. klaar. Ja, ik wil het verder niet politiek maken, maar <laughs> het is een hartstikke mooi pand geworden. Ja. En uh, dus ja, het is, het is een prachtige plek. Dus laat het uh, laat het plein dan ook daar uh, straks conform die uitstraling uh, ja. helemaal rond uh, weer worden. Zeker. Ja. Goed. Nou oh. categorie overig uh, certainty race team van het circuit park Zandvoort, fotostudio Zandvoort en Zandvoort makelaars. Uh, ja, toch wel bijzonder dat uh, een, een bepaald race team een nominatie ja, het is, krijgt. Het is niet van circuit Zandvoort. Het is het. Uh, uh, het, is het bedrijf van uh, Dylan Koster. Wel ja. Zandvoorten. Um, en het is, uh, heeft hij me, inmiddels al laten weten meer dan een race team. Dus dat uh, gaat hij komende week in de krant uh, uh, vertellen wat hij nog meer allemaal doet. Ja, misschien moet maar hij hem is maar ook om, om, aangedragen de uh, nominatie. Ja. Ja. En ze hebben, ze hebben ook incentives en uh, events. Wat ze doen, is dat ze als, als korte toelichting. En dan ja. moet hij zelf maar meer vertellen wat ja. hij doet. Maar het is, ja. dus, het is niet alleen maar certainty race team. Het is ook certainty als totaalbedrijf. Events en incentives. Uh, race, race incentives doen ze. Uh, dus, uh, maar het is dan uh, dat het. Uh, een Koster, die komt binnenkort met een uitgebreid interview in de krant? Wat die nee, hoor, uh, alle negen worden in de krant uh, voorgesteld. Okay. Uh, de ene zal bij het brede publiek wat meer bekend zijn dan de andere. Ja. Dus uh, we doen het elk jaar. Elk jaar alle negen worden ze voorgesteld. Uh, en niet in een heel uitgebreid uh, interview over uh, van alles en wat. Maar gewoon even kort en bonnen, Wat het bedrijf is, wie achter zit en, uh, en waarom ze genomineerd zijn. Ja. En, uh, en een reactie uh, hoe ze het vinden dat ze genomineerd zijn. Ja, nou leuk. Ja. Helemaal goed. Ja, uh, er kan gestemd worden. Uh, is het zo dat er uh, op het laatste moment nog veel stemmen binnenkomen? Is dat, is dat jullie ervaring of uh, komt het allemaal gewoon druppelsgewijs uh, binnen? Nou, druppelsgewijs niet. Het is een beetje uh, piek en dana. Uh, je ziet in het begin dat het net losgaat naar nou, wat Erik net zegt. Uh, de eerste 800 mails zijn al binnen. Dat is echt veel in de twee, drie dagen tijd. Uh, daarna merk je wel dat het wat afneemt, maar als wij dan weer uh, iets online plaatsen van uh, heb je al gestemd, dan merken we gelijk weer een, een boost. Als de krant uitkomt en de stembriefjes er weer, dan weet ik uh, dat er bij de BUNA weer stapels worden afgeleverd. En met name dat wordt wel aan het einde van de rit uh, door de ondernemer zelf, die al die briefjes uh, hebben uh, uh, bij elkaar verzameld, dat ze die dan nog even op de valreep inleveren. Ja. Dus dat ben ik met name voor deze persoon uh, heel veel telwerk in het, <lacht> ja. het laatste weekend. Dus maar ik heb kwestie, het er graag over. Dus als jij dan op vrijdag uh, weggaat bij je werk. en je komt dan op maandag terug. en het heeft weer in de krant gestaan. en je opent je mailbox. jeetje, weer 350 mailtjes. Uh, de, nou ja, oh, de, de, ja uh, mijn werk is het bedrijf Beach Promotion, dus uh, Zandvoort. Uh, de, dus wat dat betreft, ik, ik hoef niet zeg maar naar kantoor op, uh, ja. op maandagochtend. Mijn uh, bedrijf zit gewoon in Zandvoort en het organiseren van het gala is, is een van de dingen wat, we, wat ik dan samen als bedrijf uh, doe met uh, Ja, met want dat dus was even mijn uh, ja. ook vraag ja. wat dat niet helemaal duidelijk was, wat, wat is jouw rolnaam nou bij de nou, mijn bedrijf Heel, heel kort al, want daar zitten we niet voor, mijn bedrijf is Beach Promotion we zijn ooit begonnen als, als hobby dingetje met de Zandvoort app, die hebben we gemaakt oh ja. Ja. Uh, en ondertussen doen we, we promotiewerk, uh, we hebben die grote reclamezuilen in het dorp, in beheer ik doe veel printwerk voor het museum voor de gemeente uh, dus, uh, in de zomer hebben we de, een van die winkeltjes op de boulevard. Dus we doen, we doen Zandvoort souvenirs. Een uh, heel breed bedrijf ondertussen. Ja, ja maar dat nog, was hem. Nog heel even cool. een andere vraag. Um, het stemmen. Je, het is het de bedoeling dat je van elke categorie één bedrijf stemt. Ja. En dan ja. gaan jullie uiteindelijk kijken van wie heeft er de meeste stemmen en die komt dan daar eruit. Ja, er zijn. Uh, want je krijgt eerst een prijs per categorie. Correct. Ja, ja. En ja. dan een all-over winnaar. Ja, het is ja. natuurlijk, uh, wij zeggen altijd al, en het is ook echt zo: het is al mooi als je genomineerd wordt, want dan krijg je opeens heel veel aandacht. Ja. Er wordt over je gepraat en gediscussieerd op straat en dergelijke. Dat is echt waar. Uh, maar er kan altijd maar eentje de winnaar zijn uiteindelijk. Hè. Dus uh, dat is wel jammer, want dan heb je ook acht die er niet winnen. Ja. Maar uh, er zijn drie categorieën. Dus je kan in de categorie ook winnaar worden. Uh, dat wordt puur op basis van het aantal stemmen bepaald. Uh, maar er is ook een vakjury uh, al sinds een aantal jaren geleden uh, actief. Die, uh, uh, dat is wel nieuw dit jaar. Die gaat alle negen uh, genomineerde bezoeken dit jaar. Uh, en dan zelf ook zijn oordeel vellen. Ja. Ook per categorie, maar vooral ook de, voor de eindronde. En ja, wie dan uiteindelijk de winnaar wordt, dat wordt op 14 november bekendgemaakt tijdens ja. het uh, ondernemerschala. En waar is dat ondernemerschala uh, dit dat jaar? En dat is uh, dit jaar wederom in de haven van Zandvoort, Strandpaviljoen. Zoals het de afgelopen jaren ook geweest is. en uh, nou, ja, Ook daar zijn we wel. Vijfde keer denk ik ja. op rij. Ja. Ja. Ja. Dus Klopt. vertrouwde locatie. Nou, hartstikke ja. mooi. Het is ook prachtig. Het is midden in het dorp natuurlijk. Uh, ik weet dat uh, de scouting uh, ook weer aanwezig zal zijn om uh, de mensen te helpen. Uh, naar beneden te komen als het. En het hangt natuurlijk ook een beetje van het weer af. Hè, als het, het is uh, altijd mooi en weer en op 14, 15 november. Ja. <laughs> ja. ja. We doen het al jaren op de donderdag uh, ja. halverwege dus november. En maar goed, zij is met storm. de lantaarn altijd. Ik vind het altijd prachtig om te zien ja. hoe ze iedereen keurig naar beneden begeleiden. zodat iedereen veilig binnenkomt. Je zegt dat inderdaad, dat het dan slecht weer is. Maar het is met die dorpsfestivals en met die markt is het precies hetzelfde. Het is het ja. hele maand is mooi weer. En is er een markt in het weekend? Ja. en dan Durig, uh -huh. of is terug hè? Het een gebeurt uh, helemaal. Maand is het mooi weer, het is een de Ja, regent het. ja. ja. Daar is. hebben wij gelukkig niets over te vertellen over het ja, ja. weer. Zo hebben we het was er ook altijd over. Ja. We hebben dat geen invloed op. Dus nee, we kunnen maar goed alleen op, dan proberen dan mee om te gaan. Grote puinhoop als dat. Ja. Maar de mensen die naar het Gala komen, die, die komen uh, dat zien we elk jaar weer meer toenemen. Ja. Uh, die komen opgedirkt en wel. Uh, in jurk, in pak. Ja. Uh, haren netjes. Uh, netjes. Ja, ja, en dan loop je door de storm uh, richting ja. de haven. Dat is dan wel eventjes. Uh, <laughs> dus we hadden het al over. Misschien moeten we ergens een veun bij de garderobe neerleggen. Of dat mensen wel. Even snel even, uh, zich kunnen je Ziet wel vaak de paten. dames naar de toilet al gelijk. Ja. Uh, even vliebel. kijken of dat er iets gere gerepareerd ja. moet worden. Ja. Maar dat is bijkomende. Ja. Okay. Ja. Maar dat is misschien nog wel even leuk om, of goed om te vermelden, want de dresscode. We hebben, we hebben wel een dresscode en die ja. is dan. Het is geen officiële benaming, maar feestelijk chic. Ik ja. denk die term hebben we dan zelf verzonnen, maar ik denk dat iedereen zich daar wel in kan vinden. Ja. Maar in ieder geval doe een beetje moeite om, om er leuk uit te nou, zien hoe mooi die is avond. Is het niet als je een gelegenheid hebt om je, hè, om een keer je mooi aan te kleden? Ja, ik kan de ik de de kan twee Eén keer per jaar kan ik mijn smoking aan en dit is er een van. Nou, dus, ja, <laughs> helemaal goed. Ja. Ja. Nou, uh, Wij uh, gaan erbij zijn, uiteraard. Uh, want ik denk dat de radio er sowieso bij zal zijn. Voor ja. het verslag uh, van. Daar hebben we al, contact, daar hebben we al, contact, al over, contact over. We al contact over. dat ja. komt goed. Ja. Heel veel succes met het tellen van de stemmen en uh, het, uh, nou ja, het verwerken daarvan. Want het is best wel een klus, denk ik. Ja. En uh, Zeker, nou, ja. graag tot de volgende keer. Mag ik nog één uh, dingetje mag zeggen? Eén heel Zeker. kort. Want, Zeker. Uh, uh, de avond is voor... Alle Zandvoortse nee, ondernemers, uh, soms hoor ik achteraf nog wel eens van een ondernemer, hey, ik heb geen uitnodiging gezien. Krijg je niet uh, je bent Nou nee? ja, er zijn uitnodigingen, maar die worden per mail verstuurd. Dus we hebben fysieke uitnodigingen en dan toch uh, kan het zijn dat je iets mist. Als je Zandvoortse ondernemer bent, dan ben je van harte welkom kom op gewoon. donderdag 14 november in de haven van Zandvoort ja. in loop vanaf half acht. Hartstikke goed, dankjewel. Goed, muziek. En dan hebben we even contact met de dame die het ons wat gaat vertellen over de film die wij uh, aangekondigd hebben. Uh, dus wat was de muziekje ook weer, Cor, We gaan luisteren zometeen naar James Blunt met postcards. Oké. Okay.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 Feel Like we've been caught like kids in the schoolyard again And I can't keep it to myself Can't spell it any better Hello, -E, e forever I hope you'll know that I'm sending a postcard I don't care who sees what I've said Or if someone knows what's in my head